de goedkoopste supermarkt volgens Kassa? Twee oververse appelflappen. Slechts één euro. Aldi, fris voor een prikkie bij trekpleister. Nu, Fleuril Renew Wasmiddel. Drie voor maar 25 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen, naturellen met Krenten. Voor een rond prijsje van maar 3 euro.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 Dit is van show Bas en Dylan en we tellen af naar 2026 Met marshmallow en Jelly Roll.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 538. We zitten met z'n allen rond het haardvuur. Oliebolletje erbij. Nou, dat mag ik, ik. hopen, ja. ja, ja. Ik, ik hoop dat uh, nou ja, misschien wel onze nummer 1 luisteraar er ook zo bij zit. Um, we spreken hem regelmatig. We hebben af en toe een, een kroegshow en dan komt hij uh, ook met enige regelmaat. En um, ja, het is inmiddels een soort vastgebruik om hem ook even te bellen... Op, uh, ja, op de laatste dag van het jaar. Ja, aan de telefoon. Luisteraar vandaag. Hey. hey Frans, hoe zit jij erbij? Nou, ik zit vol van die oliebollen, niet normaal. <laughs> ja, het is, zeg maar, in, de, in de voorbereidingen denk je ook altijd dat je er een stuk of acht op kan. En dan is het eind, uh, oudjaarsavond en dan, ja, dan blijkt dat er zeg maar, twee in passen. En dan zit ja. je, je vol. Dat vond ja. ja. je aan, ja. Je, je, je, je pakt ook altijd de deal, zeg maar, je hebt dan een ja. oliebol voor 1,10 euro tien of zo, en dan, en dan tien voor een tientje, en dan denk je nou, weet je wat, doe er maar tien. En dan staan ze de rest van de dag staan ze te verpieteren, ja. weet je, heeft iedereen binnen zitten roken, zit die rooksmaak helemaal in die oliebollen. Dus, de, is dat wat er gebeurt? ja? ja, ja nou, dat dit, dit gebeurt. heb ik nog nooit dat meegemaakt, door heb ik ook door nog nooit deel? meegemaakt. Uh, oh. <laughs> ik heb vorig jaar bij jou thuis zitten roken, okay. even. Binnen? Ja. Dat mag helemaal niet. Nee, ja, maar, daarom smaakte de oliebol <acht treating> ook <Napoleon>, op een gegeven moment. Naar de nou, dat is mooi meegenomen. Ja. Uh, Frans, ho hoe kijk je terug op uh, 2025? Nou ja, het was voor mij een, een, een nou ja, bijzonder jaar, een leerzaam jaar. Ik, uh, ik heb veel aan zelfontwikkeling gedaan, om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, ja, want ik heb een poosje thuis gezeten, ook met burn-out. En uh, ik kon het veel naar jullie luisteren, dus uh, dat is allemaal wel goed gekomen. Maar uh, ja, nou, en, uh, en 2026? Ja, laat alsjeblieft maar komen, want uh, ja, zo er klaar heel leuk voor. was 25 eigenlijk niet. Nee, wacht, maar, maar, maar zou je uh, kunnen stellen dat je er beter uitgaat dan dat je erin bent gegaan in het jaar? Absoluut. Nou, dat, is ja. ja. dat, is, dat is fantastisch. Ja. Dat is goed om te horen. Ik heb je gevraagd of, ja, of je nou ja, drie, drie hoogtepuntjes kunt uh, benoemen uit het afgelopen jaar. Nou ah, ja, goed, ik heb inderdaad even gekeken. En het hoogtepunt van de avondshow maar was natuurlijk begin januari. Jullie uh, nominatie voor, die, voor de Radioling. Oh, oh, ja, inderdaad. Dat is ook al dit jaar nog Inderdaad, ja. ja, en dat jullie te zien waren op het scherm uh, bij de Zikkodoom. <laughs> en dat uh, de middagshow uh, dat vliegtuig geregeld Bizar, had. Dat ja. Was toch ja. helemaal ja, ja. Dat was heel erg leuk. Hè? Ja. En uh, de 15 dag kloeg in september hebben jullie geprobeerd een uh, relatie uh, te lijmen. En dat die dame toen zei van, uh, joh, waarom bel je eigenlijk? Is je Playstation kapot of zo? Oh, dat, oh, dat ging helemaal ja. mis. Was met, met Lucas, Lucas en... en Steve. Ja, bij ja, ja. Lucas en Steve was dat, jaar. Oh, ja. dat, dat fragment zetten we wel eventjes in de stories. avonds Avondshow heten we daar. Ja, ja. ja, top. Top. En, en, en, en, en een, uh, ja, een ander leuk fragmentje. Ik heb dit jaar ook voor het eerst mijn neus laten wachsen. Omdat Tillen uh, dat ook uh, met <lacht> succes gedaan had. Ja, Vond je <lacht> dat een inspirerende <lacht> bezigheid? <basis, lacht> dat ging helemaal mis. <lacht> ja. Maar het was, in, ja, het was inderdaad heel inspirerend. Dus ja. uh, ik dacht, nou, ik ga dat ook eens proberen. E het kwam er bij jou net zoveel uit als, uh, <laughs> als bij Tillen. Ik ben geschrokken van wat eruit Ja, toch? Ja, ja. ja, enorm. Ja, zo'n zo kitje, dan moet je dat opwarmen in de rond. en dan stop je dat in je neus en dan wordt dat hard. En dan trek je, nou ja, alles wat in je neus zit, uh, trek, je, trek je eruit. Maar ja, daar uh, ja, zit uh, Nou, hoe, hoe, oud, hoe oud ben je eigenlijk, Frans? Ik ben 38. 38. 38 30, ja. Dat denk je gewoon 38 jaar verzameling <laughs> zo. Dat leek inderdaad wel ja, op. Ja, oh, blokkendozen, knikkers, <laughs> uh, buspringels, alles kwam eraan. Ja. <laughs> <laughs> hey, Frans uit het nieuws dingen, ja, die je gaan bijblijven uit 2025. Ja, nou die grijpde helm bijvoorbeeld in Drenthe, hè, die gouden helm. Oh ja, het Trent Museum. Oh, inderdaad, ja. Het Trent Museum, met Donald Trump die ineens weer president wordt, dat ja. vond ik ook wel heel bijzonder. Ja. Ja, en Mark Rutte die dan afzwaait en zegt, ja, ik ga weer, uh, weer lesgeven. En vervolgens les gaat geven in Brussel aan de NAVO. <laughs> ja. Dat ik denk van, nou, die heeft daar waarschijnlijk geen actieve herinnering meer aan ah, of zo. ja. Ja, ja, ja, ja. ja, nou ja, het, het, het, het zit er bijna op, man, 2025. We, we dachten, we bellen jou eventjes, want we, we willen je superfijn 2026 wensen. Hopen dat je een, uh, ja, een mooie jaarwisseling hebt zometeen. Uh, vorig jaar dat. ook al even benoemd, maar laten we dat dit jaar ook doen. Uh, als er iemand is die voorvechter is van uh, nou ja, veilig vuurwerk gebruikt, dan ben jij het? Absoluut, ja. Dus naar een vuurwerkbril, mensen, straks ja. als je naar buiten gaat. Je hebt het en, aan de lijf ondervonden. Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Het was gisteren toevallig 25 jaar geleden... dat ik een ongeluk heb gehad met vuurwerk. Er is toen een babypel in mijn oog terechtgekomen. Ja, en daar heb ik nog echt dagelijks last van. Ja. Uh, dagelijks vind ik daar nog uh, hinder van. Ook zelfs 25 jaar later. Dus uh, wees verstandig en uh, uh, doe een uh, vuurwerkbril op. Frans, dankjewel voor uh, het overzichtje van uh, dit jaar. We hopen dat je in 2026 weer net zoveel jaar gaat luisteren als het afgelopen jaar. Ik ga gezellig met jullie mee het nieuwe jaar in. Applausje voor Frans! Ja. Ik kijk op mijn horloge en ik zie het is weer tijd. Hier zijn Bas en Delen weer en ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapsten, wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koop. Het is zo vet gezellig hier Dit is weer een avond vol plezier Kijk die jongens lekker gaan En sluit maar bij ze aan Dit zijn Bas en Radio 38 Dance Smash Afrojack Rivers That is a Van het afgelopen jaar komt een berichtje binnen van Laura. Die zegt na jaren single te zijn, dit jaar weer verliefd geworden. Die zag ik even die aankomen. Dus 2025 is een prachtig jaar geworden. Laura was de naam, hè? Ja. Applaus voor Laura! We had een plan. Move out of this town, baby. Was to the sand. That's we talked about lately.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 And I'm damn sure you lost it Didn't even say goodbye Just wish I knew what caused it Was Avond. Wij zijn Bas en Dillen en we tellen af naar 2026 en zometeen het nieuws van Eva. Ja, waarom 1 januari eigenlijk een ontzettend slecht uh, moment is om te beginnen met je goede voornemens.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 Optima proteïne extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap Scapino. Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper bij United Consumers. ook jouw maand kon goedkoper. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen, neem die stap Scapino.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 En krijg nu ook nog eens 5 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl slash jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Geniet met de feestdagen. Vraag met je KVK-nummer je Sligo pas aan.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 CIA en Beautiful People. Zo, aan het eind van de dag... heb je ongetwijfeld behoefte... aan nieuws... over ontdekkingen in de psychologie. Ja, Veel mensen beginnen morgen natuurlijk... met de goede voornemens. Ach ja. Maar wat nou als ik je vertel dat je dat beter niet kunt doen. Oh, okay. Volgens psychologen is 1 januari namelijk helemaal geen goed moment daarvoor. Want de dagen zijn kort, het is koud. Er is een hoop financiële druk bij veel mensen... omdat je veel te veel geld hebt uitgegeven met die feestdagen. Ja. En dus zeggen ze, september zou een veel beter moment zijn. Want dan is de zomervakantie net voorbij voor veel mensen. Heb je frisse energie, beginnen de ro routines weer. En dan, dan is de kans van slagen veel groter. Nou, ik denk dat het uh, misschien best wel... Uh, best wel zou kunnen kloppen. Oh ja, je toch... spreekt de psychologe niet tegen wanneer Tjeboet. je boet. Nee, het, het is toch gewoon uh, een soort hele lekkere mentale grens. Het is toch net als dat uh, als je van vakantie terugkomt, weet je wel... dan is dat echt zo'n moment dat je opnieuw kan beginnen. Dat is ja. toch gewoon het gevoel wat je hebt. Hè? Nou, bij mij is het andersom. Onderweg naar de vakantie toe. Uh, ja, okay, dan? maar dan? Dan begint het bij jou opnieuw. Uh, nee, ja, als, je, als, je, als je terugkomt, dan... Uh, dan... Nee, dat vind ik niet. Bij mij, bij mij komt in alles de sleur als ik terug ben van vakantie. Mm -hmm. Want dan heb, je, dan heb je, dan ben je een week of twee of drie weken op vakantie geweest. En dan, kom, en dan kom je terug. En dan duurt het bij mij echt weer uh, voordat ik het een beetje in mijn normale ritme ben. Heb dan je dan ben... niet allemaal voornemens van: oh, ik ga het als ik terugkom op werk zo doen. Ja. En uh, dan ga ik zo ver sporten. Echt, oh, nee, en nee, uh, nee, de, nee. die boeken die ik op vakantie las, nou die ga ik gewoon thuis nog een keer lezen. Nee, nee. Ik ga juist, uh, als ik bijvoorbeeld uh, wil, wil afvallen, dan ga ik richting de vakantie ga ik afvallen. En dan daarna, daarna, daarna er zit het hele sleur erin. Oh. Ik gewoon, de, de eerste dagen na de vakantie, de eerste vier, vijf dagen... eet ik ook ongezond. Oh. Bestellen, en uh, de, ik, kan, oh. wil, ik kan niks meer. Als ik op jij vrouw... leeft in de omgekeerde wereld. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Dan is het dus ook begrijpelijk dat jij dit een heel goed uh, argument vindt... van de wetenschappers. Ik vind minder. Ja, Ik, de, ja, ik denk namelijk, het is toch lekker om zo'n grens te hebben. En zo'n nieuw jaar, het voelt ook altijd nieuw. He, je begint alles reset. Uh, dus voor mij werkt dat denk ik toch wel, ja. Heb je goede voornemens? Ja, dezelfde als altijd. Maar ik, ik hang er dat dit van. jaar... Ja, Afvallen, ik, ja? Oh ja daar Je bent zo'n prachtig rank. Nee, dat, dit jaar is er van alles bijgekomen wat er niet bij hoort. En ik zou dat heel graag eraf hebben, maar ik weet ook ik, zou, ik moet mezelf ook... ik moet stoppen met mezelf voor de gek houden. Oké, okay. oh, dat is ook een mooi voornemen. Ik hoop dat het komt in het nieuwe jaar, maar ik moet, ja dat is het eigenlijk. Dat is mijn voornemen. En jij dan? Uh, nou, ik wil wel wat meer lezen. Wat meer lezen? En een minder tiktokken Minder tiktokken oh ja. <laughs> ja, en even is al, is al begonnen hè, met uh, meer lezen ja? en minder tiktokken ja, ja, ja, ja, er ja, staan ja. al wat boeken op de e-reader. Ja, dat is het begin. Ja, is het begin. Uh, Eva, ja. dankjewel. Even een ideetje opperen nog. Uh, moeten wij zo niet even, We moeten even een mop van Arie uh, terughalen vanaf het ja, jaar. Dat vind ik eigenlijk... Uh, alle moppen van Ari zijn de grootste hoogtepunten van 538. Als je het mij vraagt. I've been stuck in motion. Moving too fast. I'm trying to catch a moment. It slips through my hands. All I see are love. Darkness June. You know. En Toon Zonai, je wordt Gun, Gun, Gun. We zijn aan het aftellen naar 2026. En als we ja, terugkijken op het afgelopen jaar... dan kan dit niet ontbreken, denk ik. Nou ja, zeker niet. Ik bedoel, ik vind uh, Tim, en ik, Niels en Florentien van de ochtendshow... ik vind allemaal toppers, hè, maar de grootste topper... die zitten toch wel op woensdag, hè? Ja. Dat, vind ik, dat vind ik echt. Dan kan ik, dan kan ik me nou, ten eerste gigantisch om bescheuren... en de hele week naar uitkijken. Ja. De mop van Arie ja, van Café de Armstrong natuurlijk. Zeker weten. Dus ik had uh, ja, de, de lieve vrienden van de ochtendshow even gevraagd... Ja, om er even eentje uit te pikken. Eentje waarvan... Uh, en zij zeggen, nou, die verdient het om hè, op de grens van 2025... toch nog een keertje op de radio te zijn. En toen kwamen ze bij deze... Die is ernaar, er komt de bel af, die komt op de wallen. En die denkt na, nou, ik heb een leuk weekend gehad, dus die gaat met zijn vrouwtje aanbel. Dus die komt van die stoel af en die komt, wat kan ik voor je doen? Alleen nou, zegt hij, ik heb een plausant weekend gehad, zegt hij. Hij ze, ik graag afsluiten bij de vrouwtjes. Dan zegt dat hij, dat is goed. Hij zegt maar één probleem, zegt hij. Ik heb maar 15 euro. Dan zegt van 15 euro dan kan je niks doen. En daar zit hij, daar zit zijn auto erop en die gooit die deur dicht, dus die gooit ze al op weg. En hij komt toch weer terug. Dus zei weer voor die stoel of Zij ze Wat is er nou? Hij zei: Alleen zit die voor die 15 euro. Ik ga niet even een ruksje eraan geven. <laughs> Zij ze eens Even een er eraan geven, op 15 euro. Zie je met die je die groepje over over. Weet je wat jij lekker doet voor je 15 euro? Geef je zelf lekker een ruckscreen. Ze zit daar de klik op buiten, dan ga je daar lekker achter staan. Alleen zit hij dat is goed. En dan hebben we het gaat die minuten overeen. Start hij weer voor de ze trekt die deur open. Wat moet je nou weer? Allee, ziet hij. Het is gelukt, maar ik kom even afrekenen. <lacht> <lacht> Jongen. <lacht> I like trying to find something new So lost, but I will find my way tonight And I know it's because of you I'm around me, I can feel the fire Not like anything that I've ever known Might be the one and only chance I get with you And I regret it if I take it too slow Something in my body, something that's in my soul So